Met het NOS-journaal. Pro-Russische separatisten hebben meer overheidsgebouwen bezet in de stad Horlivka, in het oosten van Oekraïne. Gistermiddag verliep het ultimatum dat de activisten aan de regering in Kiev hadden gesteld. En Ze eisen, net als op de Krim, een referendum over aansluiting bij Rusland. Toen het ultimatum was verlopen, bezetten activisten gebouwen in de oostelijke stad Lugansk. De politie in Cambodja zegt dat de man die een Nederlandse VN-medewerkster heeft vermoord is opgepakt en de man zou hebben bekend. De verdachte zou hebben geprobeerd een fiets bij het huis van de vrouw te stelen. Toen de Nederlandse om hulp schreeuwde zou hij haar met een schroevendraaier hebben aangevallen. De eenjarige dochtertje van de vrouw raakte zwaar gewond. Het tipgeld voor de twee vermiste Nederlandse studenten in Panama... is verhoogd van 2500 dollar naar 30.000 dollar. Dat heeft de vader van een van de vrouwen bekendgemaakt. De twee worden sinds 1 april in Panama vermist. En vorige week werd een stichting opgericht... waar mensen geld kunnen doneren voor de zoektocht naar de vrouwen. Bij een serie zware explosies in een Russisch munitiedepot... zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Elf werknemers raakten zwaar gewond...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 Nederland zou wiskundig sterker kunnen worden om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Dat zegt het platform. Het weer, eerst nog enkele buien, geleidelijk breekt in het noorden en het oosten de zon door. Het wordt 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw kans op een bui, in het noorden en het zuiden de meeste zon. En vanaf vrijdag breekt een periode aan met droog weer, zonnige periode, maar dan wordt het wel iets minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Zwijndrecht en Knopend Klaarverpolder 7 kilometer. Bij Knopend Klaarverpolder is de vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar één rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Give your Give me all of you. Yeah.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 friend.